Uur. We, we met het NWS Journaal. In Noord-Ierland zijn twee mannen opgepakt voor de dood van de journalisten... die werd neergeschoten bij rellen in Londonderry. De verdachten zijn 18 en 19. Over hun achtergrond is niets bekendgemaakt. De 29-jarige journaliste werd neergeschoten toen ze naast een politiewagen stond. Volgens de eerste politie zit een extremiste van de Real IRA erachter. De radicale afsplitsing van het eerste Republikeinse leger. In de aanloop naar Paas is het vaak onrustig in Noord-Ierland, omdat Ierse nationalisten dan de Paasopstand van 1916 herdenken. Kickboxer Badr Hari is geschorst na het gebruik van verboden middelen, meldt Herman Rom, de voorzitter van de dopingautoriteit. Na overleg heeft de dopingautoriteit Hari een sanctie opgelegd, waardoor hij voorlopig niet in wedstrijden van kickboxpromotor Glory mag uitkomen. Onduidelijk is hoe lang de schorsing duurt en welke dopingmiddelen hij heeft genomen. Kickboxer Hesti Gerges testte vorig jaar ook positief... maar hij ontkent dat hij doping heeft gebruikt... en laat de zaak voor de tuchtrechten komen. VVD-fractievoorzitter Dijkhoff kan zich voorstellen... dat de vrijheid van onderwijs wordt beperkt... om in te kunnen grijpen bij salafistische scholen. Daarmee staat hij recht tegenover coalitiegenoten CDA en ChristenUnie... die onderwijsvrijheid erg belangrijk vinden. Op basis van het grondwetsartikel hierover... krijgen scholen met bijzonder onderwijs geld van de overheid... De politie in Parijs heeft voor vanmiddag vier keer zoveel agenten paraat als normaal... omdat er veel meer betogers worden verwacht bij de wekelijkse gele hesjesbetogingen. Veel actievoerders zijn boos nadat er na de brand in de Notre-Dame... meteen miljoenen werden gedoneerd voor het herstel... terwijl er nog altijd niets wordt gedaan voor Fransen die het moeilijk hebben. Het weer vanmiddag is er volop zon met temperaturen tot 26 graden. Alleen op de wadden blijft de temperatuur wat achter. En aan de westkust voelt het iets koeler door de zeewind. Ook morgen en maandag volop zon en temperaturen boven de 20 graden. Dit was het NMS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files.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 Zag je klaar Op vijf uur morgen is het hele stel Al in de weer Ze gaan naar het vaartje En pa die zegt dan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 Het beetje nou, af en dan het beetje op en ja, zo. Dat is dan wel heel erg laverend door alle politiek ja, heen. Ja, en, ja. Maar dat is altijd goed gegaan. Jawel, jawel, Het is nooit in echte ruzie ontaard hoor. Dat, uh, ja. Nee, hoor, nee hoor, het ligt ook niet in mijn aard trouwens. Ik ben nee, echt ja, een ja. compromis figuur. Compromis, dat dat, dat nou, rolt er dan altijd wel uit. Nou goed, wij, wij komen er want aan op het moment uh, dat je weg gaat bij het circuit. eerst even een stukje muziek draaien. We hebben een beetje aangepaste muziek vandaag. Ook vanwege jouw voor liefde voor de klassieke muziek. En, uh, pas die heeft iets heel moois gevonden. Nou, ben benieuwd.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 Slechts, mag ik zeggen, 1 miljoen gulden bij elkaar te halen. Daar lach je nu om. Hè? Maar eh, dat was toen een gigantisch bedrag. En het mooie is, het anti wat inmiddels opgericht was, die werden gesubsidieerd door het ministerie van VROM. Eh, dus de milieu, eh, het Milieuministerie, om tegen ons te procederen. En wij kregen van de Nationale Re Investeringsbank anderhalf miljoen gulden met de garantie van het ministerie van Economische Zaken. Dus het milieuministerie procedeerde in wezen tegen een ander ministerie. Daar kwam het op neer. En dat heeft enorme problemen gegeven. En we hebben uiteindelijk uh, die 2,5 miljoen gulden bij elkaar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 Maar daarna is wel de Grand Prix Racerij nog een enorm succes geweest. Het ja, ja. drukste overigens was 1978. Toen hadden we de meeste, de meeste bezoekers van alle Grand Prix die ik daar meegemaakt ja. heb, dat zijn er elf. Ja. Nou, dat was ook een helemaal, hele mooie tijd ook voor de familie. Ja. En Het antwoord was best wel veilig, ondanks alle ja. opmerkingen die er gemaakt zijn.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 En uh, wij waren zo vrij om uh, de gevel van dat pand groen te schilderen. Het was een hele mooie kleur groen, vond ik. Nou, toen werd ik dus echt voor gek verklaard door de overige strandwachters. Want een strandtent moest wit met blauw zijn. Ja, ja, ja. De, het blauw voor het water en het wit met voor het, het, het strand. strand. En andere kleuren. Nou, dan moet je nu eens op het, <laughs> op het strand kijken wat er voor kleuren staan. Ja. En, en leuk, vind ik. Ja. Dus, uh, Maritiem heb je drie jaar gedaan. Dat... Uh...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 Toen ik op het strand terechtkwam... Uh, werd mij ook al voorspeld... oh joh, jij bent geen standvoerder... en uh, je hebt die racerij gedaan... nou, er wordt helemaal niks. Maar gelukkig, het is een prachtig punt trouwens hoor. Hij uh, uh, heeft het enorm goed uitgepakt. En uh, daarom konden we ook dat aanbod... voor die zonnehoek accepteren. En dat, uh, daar heb ik ook nooit spijt van gehad. Uh, dat was wel weer hard werk hoor. Uh, ja. En het hele jaar door hè. Kijk zo'n strandtent ben je toch een aantal maanden... toen nog, ja. meer dan nu...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 Maar er werd veel volk over de vloer. Nou, ja, dat is en dat wel. jaar gehandhaafd. En dat heeft uh, heel goed uitgepakt, mag ik zeggen. Ja, ja, het is, het is een, een mooi punt om te zitten. Ja, ja natuurlijk. Het als het natuurlijk. slecht weer is op zondag... en er zijn mensen aan het pad, dat ze toch daar kunnen zitten. Ja, ja. ja. ja op zondagmiddag zat het altijd chockvol hoor. Tenminste, tenzij het mooi weer was. Dan zaten ze buiten. Ja. Maar ook binnen konden we ruim 130 man kwijt. En, uh, we hebben altijd kerstdinees georganiseerd... met levende muziek. Dat was ook een hobby van me. Dan liep ik zelf in smoking. Ja. En, en dat voelde... Dan heerlijk aan. En dan zaten we met de medewerkers uh, s'nachts om één uur, gingen we ook nog eens even ons kerstdineretje eten. Ja, ja. ja dat vond ik gouden tijden, eerlijk gezegd. Dat is wel heel mooi, ja Ja, het, het staat natuurlijk op een punt. Iedereen zegt, van, ja, het is niet helemaal meer zonder. Ja, stond, hè, helaas. Ja, stond. Het, stond. <laughs> het is weg. Ja. Maar het is eigenlijk een plek die... Uh...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 Dus die stichting zei, nou, dan is onze functie uh, verder overbodig. Nou, toen was ik 67, dus toen dacht ik van, was weet je wat, goed, uh, <laughs> wij gaan lekker terug naar Zandvoort. Nou, mevrouw stond natuurlijk meteen te springen. Ja. En uh, nu wonen we heel uh, plezierig bijna zeven jaar in de Ja. ja.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 en toen hebben we de gemeente weten te bewegen. Het heeft wat moeite gekost dat we op de Zeestraat mochten. Ja, dat is eigenlijk leiden. een unieke locatie, en dat is unie. Want je klimt omhoog, hè? dat is heel Precies, apart, ja. het is vrij smal. Er staan bomen langs. Er zijn kroegen aan het eind. En het loopt, dat was speciaal in Zandvoort. De enige baan die dat had. De laatste 100 meter vanaf de haltestraat.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 ook, hoor. Ja, ja als je tussen die ik moest natuurlijk onderhandelen met ze en, en ook met de dierenarts en, uh, en dergelijke ja. maar uh, ja het is een heel apart wereldje ja. ja, maar dat we dat niet meer hebben dat is toch een gemis ja. ja het kost ook behoorlijk wat om het te organiseren ja. denk ik ja het ja. heel afhankelijk van ja, de ja. totalisator eromheen om een beetje inkomsten nog te krijgen ja, denk ja, moet je ja. Luisteren. Uh, we begonnen met uh, met de koers om half twee en het was om half zes afgelopen. Die vier uurtjes kostten wel 20.000 euro. Ja. Nou, dat was niet meer te doen. Nou, dat is niet te doen, hè. jammer. Maar zo'n verliesstand wordt wel weer een uh, heel speciaal evenement. Ja, om, uh, ook de wielerwedstrijd hebben we niet meer. Hè? Ja. Bedoel, uh, en de Solis race, ik weet ook niet. Ik hoop dat die nog terugkomt, maar... Ja. Nou ja, dat uh, het zij zo. We gaan straks verder praten met Johan Berenpoot. We kijken even naar Pascal, wat voor moois hij uh, deze keer uit de Hoek tovert.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 we beginnen altijd uh, om drie uur. Uh, ja. Kerk open om half drie. En het kost vijf euro. Ja. Nou, nou dat is ook nog te doen, dacht ik. Vijf euro is nog te doen, te ja, dat toch dat toch? Te doen ja, ja zeker weet. Nou, ja. ja, mooi, mooi initiatief. Ik hoop dat het nog lang kan uh, doordragen. Ja, dat hoop ik ook. Ja. Cultuur in Zandvoort kan ja. ook geen kwaad. Nee, zeker niet. Jan, we zijn begonnen bij de autosport. He, dat was jouw eerste link met Zandvoort eigenlijk. He. We eindigen daar ook mee. Jij bent uh, vicevoorzitter van de Autorrent zoals dat heet.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 We gaan naar de Nürburgring met de groep. We gaan op bezoek bij meneer Frits van Eert, De hoofddirecteur van de bekende Jumbo Winkels. Die helemaal, helemaal gek is van autosport. En ook een prachtige collectie raceauto's heeft staan. Dat gaan we ook bezoeken. We gaan naar Lelystad, naar het verkeerscentrum. Wat daar gevestigd is.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 Hartstikke mooi. Pascal van de Week Techniek, mijn naam is Rob Peters en we gaan afsluiten met Duitsland, met een mooi stukje muziek. En dan uh, straks weer verder op CFM. Volgende week. Ja, ik, ik kom er even tussendoor op. Ah, enorm bedankt. <coughs> Volgende week hebben we Henk Dorsman hier in het programma. Zetten we hem uit Zandvoort. En ja, de Zandvoorters kennen natuurlijk Henk Dorsman, maar misschien ook nog zijn vader, de Smit, die uh, in het pand zat waar nu architect Wagenaar heeft gewoond. Hier achterin, achterom.